4 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag tegen de coronamaatregelen loopt ten einde. Het is er wel een flinke tijd onrustig geweest. Bij het Centraal Station voerden de ME charges uit toen de politie daardoor voetbalhooligans werd belaagd. Het leidde tot een grimmige sfeer. Ook leidden demonstranten op de Utrechtse Baan tot verkeershinder. De demonstratie tegen de coronamaatregelen was vrijdag door burgemeester Remkes verboden. Hij vreesde voor een te grote opkomst. Toen er toch honderden demonstranten kwamen opdagen, gaf de burgemeester aan het begin van de middag alsnog toestemming voor een korte demonstratie. Toen groepen hooligans van het Malieveld naar het station trokken, greep de politie in. In Servië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuw parlement. Het zijn de eerste verkiezingen in Europa sinds de corona-uitbraak. Bij de stembureaus worden mondkapjes uitgedeeld. Stemmers kunnen ook de handen ontsmetten. Toch zullen veel kiesgerechtigden thuis blijven, voor een deel uit angst voor het coronavirus. Maar ook omdat een aantal oppositiepartijen de verkiezingen boycott. Die zijn volgens hen niet vrij en eerlijk... omdat de Servische president Vučić de media controleert... De Britse politie zegt nu toch dat de steekpartij in Reading een terroristische daad was. Eerst werd er vanuit gegaan dat de dader geen terroristisch motief had. Gisteravond werd in een park in Reading iets ten westen van Londen drie mensen doodgestoken. En drie mensen raakten zwaar gewond. Kort daarna werd een man van 25 aangehouden. Britse media melden eerder dat het zou gaan om een Libiër, maar de politie zegt daar niets over. Het weer tot slot vanuit het westen is de bewolking aan het toenemen. En aan het eind van de middag en in de avond kan hier en daar wat regen vallen. Het is 20 graden geworden aan zee, tot wel 26 in het binnenland. Morgen is het eerst zonnig, daarna komen er wat stapelwolken, maar het blijft droog. Vanaf dinsdag wordt het flink warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB.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 Als eerste naar het nieuws en weer van 4 uur... worden je Alexander Aniel en Criticize. Welkom terug inderdaad, het derde uur alweer van dit programma. Zandvoort op zondag, op zondagmiddag. En de dinsdagmiddag voor de herhaling. En dat zijn we te beluisteren tussen 3 en 6. Dus dan is het even na 5 uur op dit moment. Maar gelukkig we zitten we gewoon op zondag. En is het even na vier uur. Betekent dat dat we nog een uurtje mogen, Albert-Jan? Ja, nou, perfect. Nou, we hebben natuurlijk al... Uh... Een 1 en 4 in de 2 uur achter de rug. Ja, dus de uh, derde uur wordt veel muziek. Uh, even een beetje bijkomen. Even een beetje bijkomen en natuurlijk wel onze vaste items. Zoals er zijn om kwart over 4 PIT Report. Uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1. De, de klok tikt af om het zo maar eens te zeggen. 5 juli uh, gaat het los en dan uh, wordt er weer gereest. Nog steeds zonder publiek. Maar het race seizoen in de Formule 1 staat op het punt om weer te beginnen half vijf hebben we dier van de dag. We hadden gisteren Goliath. En we ik, ik, ik las dat verhaal al voor. Ik denk, nou die, die blijft nooit lang in het, uh, in het dierenasiel. En inderdaad, Goliath is al uh, vertrokken... en heeft een dak boven zijn hoofd... en heeft hem thuis gevonden. Ja, jij voelt dat aan, hè? Ja, maar wie er nog niet gevonden heeft, is Beauty. En daar hebben we keer eerder aandacht aan besteed. Maar ik uh, gun haar vanmiddag even uh, nog een herkansing. Want ook Beauty verdient natuurlijk een thuis. Dat tijdens het dier van de dag om half vijf. En kwart voor vijf, ja... Het is een beetje een aangepaste versie, maar het gedicht van de dag, luisteraars. het wordt er weer één. Het is een ode aan ons mooie Zandvoort. Ja. En de titel is Ons Dorp. Ons Dorp, oké. Okay. Dat was het gedicht van de dag vandaag om kwart voor vijf bij ZFM. Ik ben heel erg benieuwd naar dat gedicht, albert -Jan. Ik ook. Jij ook. <laughs> ja. Je hebt het zelf geschreven, dus je weet vast en zeker hoe die eruit ziet. disco is van uh, Alicia Bitches en I love the nightlife. Zo so dadelijk de Pit Reports, maar eerst een nieuwe single. Remix Doja. They don't understand the bag talk, I'm foreign. When they think they top the queen, they start falling. Word to my ass shots, I'm so cheeky. Got him trying to palm my ass like young Kiki. Yes, I'm ghetto, world to Geppetto. Plus, I'm leto, where's my stiletto? Tell Mike Jordan, send me my retros. Used to be bite, but now I'm just hetero. Ain't talking medicine, but I made a morphine. Ever since I put the cookie on quarantine, he know this thing A1 like a felony. All he gotta do is say the word like a spelling bee. <laughs> Just my breath, right quick. He ain't never seen it in a dress like this. Uh, he ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set, like zip, like it, love it, need it bad. Take it, own it, steal it fast. The boy stop playing, grab my ass. Nothing Shut it, save it, keep it, pushing while you beating, the bush, pushing, knowing you want all this. You get you, yeah, yeah. All of them hating, I have you with me. All of my. Claro Teddies. Pues Teddies. In deze C-NO hoor je de nieuwe single van Doja Cat. Het is uh, kwart over vijf, vier. we gaan hem doen. CFM, Race Radio, Pit Report. Zit ik een week met de herhaling van deze middag, Jim? Heb ik dat weer? Nou, ik heb jou vanmorgen heb ik jou nog eventjes een uh, WhatsAppje gestuurd, uh, Albert-Jan. Wel meerdere trouwens. Ja. Of je wilde solliciteren als wethouder. Nou, daar hebben we het al over gehad. <lacht> en uh, verder heb ik je ook nog een uitgebreide uh, raceagenda gestuurd. Van, uh, vanaf Stop. begin juli. Want uh, ja, we krijgen druk. Ja, nee, het moet allemaal even ingehaald worden. <lacht> en er zijn nog best wel leuke, leuke circuits uh, yeah, uh, in de running voor uh, een eventuele Grand Prix. Dus, uh, Belooft wel wat, maar de eerste acht races staan al vast, dus dat is duidelijk. Goed, pit report. Formule 1-coureur Lewis Hamilton wil een commissie in het leven roepen die ervoor gaat zorgen dat er meer diversiteit in de racewereld komt. Dat heeft de Britse wereldkampioen, die zich nadrukkelijk mengt in het debat over racisme, laten weten. De wereld, de wereld is multicultureel, al dus Lewis. De Formule 1 zou er van een afspiegeling moeten zijn, maar dat is het niet. Hij hoopt dat de Hamilton-commissie via de sport ook kan bereiken dat meer zwarte jongens gaan studeren. De coureur heeft daarvoor samenwerking met enkele wetenschappelijke organisaties. Het moet niet bij woorden blijven aldus, Lewis. We moeten actie ondernemen. Het is de hoogste tijd. Hamilton mengde zich de afgelopen maand na de dood van George Floyd zeer nadrukkelijk in het racisme-debat. Zo riep de coureur van Mercedes op alles om alle standbeelden van mensen met racistische achtergronden af te breken. De 35-jarige Hamilton geldt als een van de succesvolste Formule 1-coureurs van de laatste jaren. De Brit veroverde in 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 en in 2019 de wereldtitel. Alleen Michael Schumacher, zeven wereldtitels, was in het verleden nog succesvoller in de belangrijkste autoklassen. Max Verstappen kan niet wachten om binnenkort weer in zijn auto te stappen. De Formule 1-coureur is het niet gewend om zo lang stil te zitten. Het seizoen, zoals gezegd, staat op start op 5 juli in Oostenrijk. De laatste keer dat Verstappen de Formule 1-auto van dit jaar zat... was eind februari tijdens de tests in Barcelona. Dit is de, lange pauze die ik, dit is de langste pauze die ik heb gehad van het racen sinds ik begon met karten. Dus het is een hele vreemde periode. Ik probeer er het beste van te maken... en heb het beter dan veel mensen die het moeilijker hebben op dit moment. Al Verstappen op de website van zijn werkgever Red Bull Racing. Verstappen is een sim-racer. Hij zegt... De, aan het begin van de lockdown elke dag online te zijn geweest om wedstrijden af te werken. Met nog twee weken tot de start van het seizoen ligt de focus daar nu helemaal op. In Monaco waren de waardregelen aan het begin erg strikt. Bijvoorbeeld hoe lang je buiten mocht zijn. Dus ik had al mijn spullen om te trainen thuis liggen. Dat werkt allemaal goed, zeker nu mijn trainer hier ook weer is. Ik heb een, uh, mijn roei- en skimachines en ook mijn Wattbike uh, en gewichten. Ik heb de fiets in de woonkamer geïnstalleerd... en kan, de tijd, kan niet de, de tijd dan ook doden door tv te kijken. Laat ik zeggen dat ik Netflix bijna heb uitgespeeld. Het is mooi dat ik nu weer ook naar buiten kan... om te fietsen uh, en uh, op de fiets te stappen of om te hardlopen. Het formule 1 seizoen start met twee races in Oostenrijk... en vervolgens een Grand Prix in Hongarije. Ik heb er heel veel zin in, ik ben fit om, en klaar om te gaan... Ik ben blij dat we in Oostenrijk starten, zeker na de overwinningen van de vorige jaren. Maar tegelijkertijd weet niemand nog echt wie er de beste papieren heeft. Het is zo'n vreemd begin aangezien de tests al een hele tijd geleden zijn afgewerkt. De fans thuis zullen enthousiast zijn, dus hopen, hopen, hopelijk kunnen wij er een mooie show van maken. Ja, Max had even tijd om een uh, nieuwe auto uit te zoeken. In ja, dan dat nou, zou denken dat uh, wordt dan weer een, een Austin Martin of wat dan ook. Maar wat schet onze, schetst onze verbazing? Een Ferrari. Een Ferrari, ja. Dus dan zou dat een, een, een voorproefje zijn voor het volgende race seizoen? Geen idee, maar <laughs> uh, hing je nog een prijskaartje aan die Ferrari of niet? Nou, weet jij het? Ja, 1,6 hè, 1,6, ja. Dat is dus meer dan voldoende. Goed, uh, dan nog even nog een kijkje op die Formule 1 kalender waar je het over had. Laten we bij het begin beginnen. 5 juli Oostenrijk. 12 juli ook in Oostenrijk. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de richtlijnen. 19 juli in Hongarije. En dan barst het geweld verder weer los. Dus het wordt een druk na, ja, na zomer voor ons. Eh, erg veel races. Prachtig. Het gaat weer beginnen. Tot zover. Dankjewel. En wij gaan weer lekker muziek draaien. Hier is de nieuwe single van Tino. Tino Martin. En was sorry maar genoeg.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 Weer, van Tina Martin zijn nieuwe single. Was sorry, maar genoeg. Als we toch Nederlandstalig aan het draaien zijn, kunnen we daar nog wel even mee doorgaan. Alhoewel, Nederlandstalig bij de volgende plaats. Worden sukebieten kruiden op de Zwarte Negerond? Worden lange rechte weken, tot aan de horizon. mee ja, altijd weer dat brengt, wat ik nergens vinden kan. Als alleenig hier, alleenig hier, op het platteland. Worden leeuwen dansen, hoog in de zomerlucht. Word ik in de Grunewiekswal.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 Ik zoveel van mezelf En mijn kom af kunnen leren. U levert ritme van Zandwoord ook op internet: de Ik ben er altijd wel blij van hoor, als ik dit soort uh, muziek hoor op de radio. 9.9 uit uh, de jaren 80. En all of me for all of you. En het is echt precies half vijf. Tijd voor uh, Beauty. En ze stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Beauty. Ik ben een border collie van dame van bijna tien jaar oud. Helaas ligt mijn baasje in het ziekenhuis... en kan zij niet meer voor mij zorgen omdat ze erg ziek is. Ik ben daarom noodgedwongen op zoek naar een nieuwe plek. Naar mensen ben ik heel, uh, een echte knuffelkont. Aandacht is het mooiste wat er is.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 Het is echt belangrijk dat ik rust om me heen heb, zodat ik even rustig kan gaan plassen. Zodra ik helemaal gewend ben aan de nieuwe omgeving en de luchtjes, zal het dit ook steeds beter gaan. Daarom zou ik graag ergens wonen waar dit kan worden opgebouwd vanuit de tuin. Als er geen tuin is, maar u bent uh, geduldig en er is een rustige groene omgeving dicht bij huis waar ik mijn behoefte kan doen, zou dit eventueel ook heel erg een optie zijn. Ondanks mijn leeftijd ben ik best nog wel fit, maar ik heb de laatste tijd veel gegeten en ik ben op een verplicht dieet. Vind ik een beetje onnodig, maar helaas moet dit van de dierenarts. Dus rustig bewegen en wat minder snoepen, dan komt het allemaal wel weer goed. Zoek jij of u een maatje voor het leven? Ik heb nog heel veel liefde te geven. Gek op een oudere, actieve dame? Dan ben ik op zoek naar jou of naar u. En waar verblijft Beauty? Beauty verblijft momenteel in het dierenhuis Kermerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website, www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook beauty verdient een thuis. Dus ga voor beauty of de andere leuke dieren naar het Kennemer Dierenthuis hier... aan de Straat in Zandvoort, Nieuw-Noord. Zo dadelijk het mooie gedicht van de dag, ons dorp. Maar eerst gaan we onder meer Dominique nog voor je draaien en Three Nights. Three Nights at the motel and the in the city me what you want when you want you want.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 Zondagmiddag van CFM Zandvoort. Zandvoort op zondag, een hele goede middag. Yo, de Toto en holt de Lijn. Ja, we gaan op naar het mooie gedicht van deze dag. Jij hebt ditmaal uitgekozen ons dorp, Albert-Jan. Ja, ons dorp. Hè? Ons dorp. Ons dorp. Ons dorp. Niet ons okay. dorp, maar ons dorp. Ons dorp. Nou, dan hoor je ze dadelijk na deze. Ja, dat deze plaat heel hoog in de top 2000 uh, zou staan. Maar het valt ja. een beetje tegen Albert Jan. Ja, nee, jullie diegene... 1249? Dat was het zijn, afgelopen we jaar. Zijn, we zijn het vorig jaar al tegen elkaar. Dan komen we steeds meer van, die, van, die, van die, ja, die jongere generatie muziek in de top 2000. Ja, die moeten er ook en, komen en, toch? En deze zakken we weer wat weg. 1976, Kijk. de Little River Band. En Long Way There. Het is kwart voor vijf, we gaan hem doen. Gedicht van de dag: Ons dorp. Thuis heb ik gelukkig nog een aanzichtkaart. Waarop een schelpenkar met paard. Een slagerij Vreeburg in de Haltestraat. Café Koper. Een wethouder op de fiets. Het zegt ons wellicht nog iets. Het is ons dorp waar ik nu woon. Vroeger leek het nog op iets. Nu lijkt het meer op niets. Ons dorp, u weet nog hoe het was, visserskinderen in de klas, een schelpenkar die ratelt op de keien, het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen helmgras door. Wat leefden wij eenvoudig toen, in simpele huizen aan de zee, tussen duinen. En eenvoudige tuinen. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Ons dorp is nu gemoderniseerd. En nu zijn we op de goede blauwe weg. Want zie hoe rijk het leven was. Het zandpad met aanweerskanten dorengewas. We wonen nu in betonnen dozen. Met veel, flink veel glas. De voorspoed gekozen. De dorpsjeugd klikt op het stationsplein wat bij elkaar. In gescheurde jeans en gekleurd haar. En joelt wat mee met onbegrijpelijke muziek. Ik weet wel, het is een goede recht. Het nieuwe normaal net wat u zegt. Maar het maakt mij... wat melancholiek. Ik heb hun opa's nog gekend. Die kochten zoethout... nog voor een cent. En ik zag... hun oma's... haring kaken. Ons dorp van toen. Het is voorbij. De blauwe lijnen... is al... wat er bleef voor mij. En een aanzichtkaart vol, vol herinneringen zegt het voort, zegt het voort het gedicht van de dag dat was ons dorp eh, Albert-Jan Il quitte uh,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 il savaient tous à propos Tuer la caille ou le perdreau Et manger la tome de chèvre Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelle Que l'automne vient d'arriver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 S'il faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire S'ils ne vous tournait pas la tête Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'Ironneuve Que l'automne vient d'arriver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 J'ai du poulet aux hormones van dit uh, programma nog even in de gouden oude muziek, uh, Albert-Jan. Nee. Barry Manilow en Mandy. Zullen we nog een uurtje doorgaan? Ja, zullen we dat <laughs> doen? Ja, mag hè, want uh, om zes uur... Uh, dan pakken we pas weer uit. Ja, nee, een uurtje non-stop, klopt. Uh, RIVM-regeltjes, hè. Precies. Dus, uh, of... <laughs> Gaan we even schoonmaken? Nou, ik ben al bijna klaar. En dan om zes uur hebben we ZFM Pakt Uit. Stop. Zandvoort Pakt Uit. Klopt. Collega's uh, van Buringen en... En uh, Thomas de Jong. En Thomas de Jong. Uh, van zes uh, tot acht... Zandvoort pakt uit, ZFM pakt uit. Dus uh, ik zou zeggen, uh, ja, nog een hele fijne zondag. Ja, wij zijn er uh, zaterdag weer, toch? Volgende week zaterdag zijn wij er weer om twee uur. En dat gaan we doen, Zandvoort, op... Zaterdag. Zaterdag, tot dan. En bedankt voor het luisteren. Hele fijne zondagavond en een uh, prettige werkweek. Tot volgende week. Dag. Doei, doei. Some things in love are bad. They can really make you made. Other things just might you swear and curse.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 Weilen goed naar voor je. Gaan we wel een lippen ja. Oh, is er nog? in weeks. Een voor een een money Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.